radioshow, advocatenkantoor, Flywheel, Suister en Flywheel. Vandaag deel 12 in De Gloria. Op eerste kerstdag ons de toegang tot kantoor, Respectievelijk huis weigeren. Aan mij, Amerikaans staatsburger. En a, aan jou niet eens een Amerikaans burger. Op Kerstmis! Ga oh, oh. ja, weg, je ja, dier wat hond. Ja. ja, ik weet het, jongen, voor ons is het ook een hondenleven. Dan hoef je jammer te likken. Op Kerstmis. Daar kijk je dan naar uit. Je hangt je sok bij de kachel voor cadeautjes. En wat, wat vind ik s'morgens in die sok? Jouw voet. Jij bedoelt in het smerige, uitgelubberde ding met al die gaten. God, ik dacht dat dat die zak was. Zak? Wat voor zak? Gisteravond zei u dat u mij de zak zou geven. Hoe kan ik dat nou gezegd hebben, joh, op kerstavond? Ravelli, omdat jij me voor zo harteloos aanziet, krijg jij voor schat geen kerstcadeautje. Joepie, Bas, hebt u een cadeautje voor me? Wat is het? Kan ik helaas niet zeggen, er is nog een embargo op. Geef die, baas, Als u me nog maar voor bedtijd afgeschopt hebt, schop ik nog een beetje tegen de deur. Anne Ravelli. Nog harder schoppen. Ja, daar gaat ze Dan moet je die deur open zien. Ja, daar gaat u jullie niet eens een poosje. Ja, zou best willen, jongen, maar mijn voet slapen. Dan maak je die toch wakker? Zo slapen de honden wakker, maken, gabellie. De grepen baas slapen de honden trappen niet. Ik dus wel hoor. Ja. Nou, dat heeft dus mooi geen zin, hè? Als schopje tot sint Juttemus. Is dat ook weer een vrije dag, baas? O kijk, er komt een agent aan. Zo heren De sleutel gegeten. Of zijn we gewoon aan het inbreken? Als ik iets haat, dan is het een olijke dienstklopper op kerstochtend. Dienstklopper? Hé, hey, baas, zal ik hem eens een paar keer tegen de deur laten vallen? Beetje respect, ja? Wat zijn jullie hier aan het doen? Ja, we proberen naar binnen te komen. We wonen hier. En dat moet ik geloven! Ga weg, hond! Nou, probeer me nou alsjeblieft niet om de tuin te leiden. Dat heeft geen zin. De tuindeur is ook op slot. Zeg, agent, ik sta nou wel een tijdje naar uw schoenen te kijken. Oh. Maatje Kano, met pijn, hè? Zou u niet even flink tegen die deur kunnen trappen? Humorist. <lacht> Luister, vriend. Het is dat het kerstmis is... ...anders zouden jullie de rest van de dag in de bak kunnen doorbrengen. Kom op, wees verstandig en kraas op hier. En als ik straks weer langskom, dan wens ik jullie hier niet meer te zien. Nou, bij ons zal het niet liggen, agent. Nou, Ravelli, dat belooft wat te worden deze dag. Ik moet met mijn verkeerde been van mijn bureau af zijn gestapt. Ja, wat ik dacht al, wat doet dat been van mij gek? Geen rendier, geen slee, geen kerstman. Laat staan een presentje. Dat is eerlijk, baas. Ik ben het de hele morgen al. De hele morgen, de hele nacht? Het is allemaal jouw schuld. Als jij niet was gaan slaapwandelen met jouw voet in mijn sok... ...dan waren we nooit het gebouw uitgelopen. Dan was de deur niet achter ons dichtgevallen en dan stonden we nou niet buiten in de kou. Dat kan toch ook niet helpen dat ik van een mooie vrouw droomde die mij uitnodigde voor het kerstje mee. We liepen net stijf gearmd naar huis, toen ik wakker werd. Niks geen dame, niks geen idee, niks geen huis. Alleen ik met mijn arm stijf om het middel van een en meneer Flybill. En het adres kun je je natuurlijk ook niet meer herinneren. Wat maakt het uit, baas? De deur zit toch op slot? Hè? <lacht> eh, wat is dat nou weer? Tenzij mijn herinnering me helemaal in de steek laat, is dat het geluid van een kind. Oh kijk nou eens, Ravelli. De knaapje is hooguit zeven jaar. Wat is er, jongetje? Hebben ze jou ook buiten op kantoor? Hoe heet je? Ben Bikkie. Ik ben verdwaald. Gelukkig, Ravelli. Nou joh, draai je gezicht de andere kant op. Je ziet toch dat dat kind schrikt van je. Eh? Ik moet er ook nog steeds aan wennen. Wat is er nou? hè, eh, manneke? Ben je ziek? Ja, bonken. Oh. Ik zou met papa daar een kerst op oh. En dan liepen we op de straat en we hoorden de kinderen zingen. Zielig, hè? En dan eens om die kinderen wat geld te geven. En toen liepen ze op de eerst kwijt. Ah, kregen die kinderen geld voor het zingen van kerstliedjes? Dat is mooi, want ik zing ook goed. Wat zongen ze? Oh, die kerstkoralen. We hebben Gloria in de, in de, de Excelsius, of zoiets. Ik heb ook een Gloria gekend, weet je dat? Gloria in de 59e straat, ja. Maar die is inmiddels getrouwd, en die woont nou in Californië. Corale? In de Gloria. Corale, heb ik vroeger ook geleerd. Ja, bloedkoralen zeker. Oh, dat kan wel, baas. Ik ken er nog twee. Zal ik ze eens zingen? Ik nee, doe maar. Coraal voor Niri. Ja. Abschuwelijk ja. zeg! Probeer liever die ander maar, hè? voor die heer Aiken. man. Ja, meteen is koraal voor niet boven... en het andere koraal voor niet onder de sluizen. Nou, laten we maar zeggen dat je niet in vorm bent, Gavelli. Kijk hier, dat kind hier, dat houdt alleen maar. En die, dat klinkt al een stuk beter dan jou. Ik begrijp het niet, baas, wat kenners zeggen van mij... dat ik een absoluut gehoor heb. Nou, voor je gehoor zal je mij niet horen... maar wat je met je mond doet, dat is verschrikkelijk. De rest maar te zwijgen. Ik zo'n honger. Probleem, kindje, hè? Zo, je wilt dus eten. Hoeveel geld heb je bij je? Ik heb geen geld. Geen geld? Ravelli, kijk eens even een het kind zijn mondje... of die misschien een gouden tandje heeft. Oké, okay, baas. Kom eens hier, jongen. Auw, hij bent in mijn vinger. Ja, die heeft honger, hoor. Ja, dat is goed, jongen. Je mag een kind geen honger laten leiden. We gaan naar het beste restaurant van de stad... En dan gaan we alle drie eens lekker smikkelen. Maar hoe moet het dan, baas? We hebben geen Ja, Ravelli, je hebt gehoord wat ik gezegd heb. Het beste restaurant van de stad. Want hoe beter het restaurant, hoe ouder de kelners. En hoe ouder de kelners, hoe zachter ze schoppen als we eruit gegooid worden. Mag ik u jas? Mag ik u jas? Maar dit is uw maat niet hoor, vet groot. Als u in het restaurant wil eten, dan moet u hier uw jas afgeven, meneer. Luister eens, schatje, ik heb een beter idee, hè? Ik stuur mijn jas het restaurant in en ik blijf zelf gezellig bij jou. Schiet erop, paas, we hebben honger. Nee, ah, ik wil eten! Ja, dat is goed, jongen. Nou, dame, hier is mijn jas. We zorgen wel voor dat ik hem terugkrijg, hè. Als ik er straks voor uitgesmeed Ja, mag ik uw jas dan ook? Wat geeft u ervoor? U krijgt van mij een muntje. En persoonlijk zie ik liever papiergeld. Nou, gavallie, Mickey, opschieten. Nou, oh, dat ziet er niet gek uit, zeg. En chic, hè? Het is een eer om hier uitgesmeten te worden. Tafel voor drie personen, meneer. Uh, ja, en graag dicht bij de deur, hè? Tafeltje op straat kan zeker niet, hè? Tafel op straat, meneer? Ja, wij graag buiten de deur, begrijpt u. Ja. Oh, maar... Maar vindt u dit geen bijzonder geslaagd hoekje, meneer? Wat is daar voor bijzonders aan? Nou, Paul bij U heeft hier onder een erg leuk uitzicht op straat. Oh, maar daar zitten wij niet mee, hoor. Dat uitzicht krijgen we gauw genoeg. Ja, laten we dit tafeltje maar nemen, baas. Lekker eten! Hoi, hoi, hoi! Rare smaak heeft dat kind, hoi, hoi, hoi. Uh, wat mag even... ik voor u noteren, meneer? Nou, voorlopig even niets, denk ik, ja. Ziet u, ik ben nog steeds een beetje moe. Ontbijt was nogal zwaar. Aan de andere kant, hoeveel kost het 2 dollar menu Jean, ongeveer? 1,50 dollar. 50. Mooi, dan neem ik dat. En dan houdt hij 50 cent nog voor nu te goed. We hebben helemaal geen geld. <laughs> dat, leuk kereltje. <laughs> en, en helemaal niet op zijn mondje gevallen. hè. Nog niet, nee. <laughs> en wat mag ik voor u noteren, meneer? Ik begin met de portie minestrone, dan ravioli, dan spaghetti met kaas. Vervolgens spaghetti zonder kaas. Dan nog wat kaas zonder spaghetti en een macaroni speciaal. En misschien wil meneer ook nog een dessert. Dessert? Toetje. Ja, als toetje neem ik dan een 2-dollar menu. <laughs> dat hebben we hebben niet eens geld. <laughs> hij blijft om te lachen, hè, dat jong. Kijk, ja, ik vind het met permissie een dotje, meneer. Ik zou willen dat ik zo'n kind had. Nou, trek 10% van de rekening af en hij is van u. Meneer bedoelt? Al nou, goed, jongen, maak er 5% van. Maar dan moet u Ravelli erbij nemen. Nee, hey, nou niet flauw worden, baas. Die hebben het hier over flauw worden. Als ik niet gauw wat naar binnen krijg, zie ik me nog flauw vallen. Oh, dan zal ik de bestelling maar snel aan de keuken gaan doorgeven. Nog, nog een ogenblikje, heren. Ja. Zeg, waarom zeg jij je hemd nou los te knopen, Ravelli? Nou, het schiet me net te binnen dat de dokter heeft gezegd... ...dat ik bij het eten op mijn maag moet letten. Oh baas, er komt een hele dikke man nog ons tafeltje nou, toe. Neemt u mijn vrijpostigheid iets kwalijk, heer? Ik hoop niet dat ik derangeer. Nee, natuurlijk doet u dat niet. Maar als u nou uw jasje dichtknoopt, valt het misschien nog mee. Um, uh, ik zag u zitten en ik dacht meteen, waar hebben wij elkaar eerder gezien? Misschien uh, hebben jullie toen wel samen gezeten? Uh, Ter, u bent toch niet toevallig gewond of die flywheel, de advocaat? Uh, ik ben bang van niet meer. Nou, doe hoeven u bang voor te wezen. Dan heeft u alleen maar geweldig bof. Uh, uh, mag ik mij misschien even voorstellen? Ik ben een miljonair die... Uh, ja, wat juist... u bent is dus niet belangrijk. Wat u hebt, daar gaat het om. Heb u geld? Geld? Uh, meneer, ik kom erin aan. Uh, ah. Maar ja, heb je het weer. Uh, wat is geld zonder een huis, zonder dierbare... <laughs> ja. Wat is geld zonder een huis? <laughs> dat is een leuk raadseltje. Uh. En ik geloof dat ik de oplossing ja, weet. Ik ken een veel beter raadsel. Je poet je tanden ermee en je kunt erop zitten. Ra, ra, wat is dat? Uh, een tanden... Geef je het op, een tandenborstel en een stoel. Leuk, oh. hè? <laughs> ja. Laat je vooral meeslepen door je enthousiasme, Ravelli. Hoe verder, hoe beter. Ja, <tie> uh, Laat u mij een voorstel doen, hè. Zie, ik ben een oude man. Ik heb op deze wereld kind mocht kraaien. Dat hoor je vaak met kerstmis. Woon je zeker in de buurt van een polier. Luister, <tie> uh, ik, ik ben gek op kinderen. En wat ik mij nog afvraag, heren, dat is... of u mij de eer zou willen aandoen... het kerstdiner met mij te nuttigen, hè als mijn gasten uiteraard ja zeg, van dat kerstdiner is prima maar wij als uw gasten daar kan geen smaken van zijn nee u bent onze gasten uh, maar u mag wel na afloop betalen uh, geweldig echt geweldig oh, ja. ja precies zoals ik het mij had voorgesteld hè. en jongetje vertel eens wat vind jij nou allemaal uh, lekker ja, lekker vind jij eigenlijk zo boepelig uh, ik, u, zo behandel je toch geen aardige stinkend rijke meneer die ook nog een miljonair is Mickey, hou je grote waffel. Laten we hem toch gaan. Ik weet zeker dat hij het niet zo kwaad bedoelt allemaal. doe ik wel. Ik lus jou niet. Weet u, dat is weer zo'n echte kwaadjonge streek van hem. Zo doet hij altijd tegen mensen die hij wel mag. Wacht op u. Weer een dikke vette kwaad. Als jij zo doorgaat, Mickey, dan vrees ik... ...dat ik je straks moet vragen even je brilletje af te zetten. Zo, daar heeft hij niet van terug. Uh, uh, uh, uh. Jij ja, wilt me zo denken, kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. <laughs> Dikke, vette kwal. Uh, <laughs> Hoe uh. verzint hij het, Ja, dit, dit, dit is een toppunt, meneer. U kunt voor mij dus zelf uw kerstdiner betalen. Zelf kunnen betalen? Hoe komt u daar nou bij? Uh, de, de goede. Mickey, zet jij je brilletjes even af. Oh, oh, oh wat is dat voor herrie? Oh, niet van de hand hoor, meneer. Er werd de man door de deur gesmeten. Die zijn rekening die kon betalen. Ik heb... er heb is geen honger meer. Ja, echt, meneer, geen zorg. Ik heb er maar een been gebroken. Over, oh, ik heb er nog eens even over nagedacht... maar ik geloof dat we hier niet meer willen eten. Bestel die drie dinerjes maar weer af. Maar dat zal helaas niet gaan, meneer. De overheerlijke spulletjes zitten al in de pan. Ja, daar slaat straks de vlam ook in. De, dus dan kan die meer afbesteld worden? Tot mij spijt niet, meneer. Dat nou, is goed, ja, maar dan wil ik er wel nog iets bij bestellen, hè. Als u het dessert brengt. Wilt u daar dan drie kussens bij doen en een tube wondzalve? De heren zijn zeker de lolligste thuis, hè? Dachten hier een beetje gratis te kunnen eten. Nou, dat wordt dan mooi de hele kerst afwassen. Kom maar binnen de kus. Hé, hé, hé, pas je wel op, ja? Hé, hey, wie denkt je dat je loopt te duwen? Ik duw jou! En als ik er zin in heb, geef je ja, maar... nog een duwtje. Zo! Nee, ja, hey, de man heeft absoluut gelijk. Maar wellie, hè. Eerst twijfelde ik nog even, maar nu, nu heb ik het duidelijk gezien. Hij duwde jou. D Dan zullen wij hem nou eens een zet geven en kijken of hij ook raden kan wie het gedaan heeft. Hou op, oh, oh, niet duwen! Oké, oh. oh, nou, wat jullie gedaan hebben. Kijk nou wat je gedaan hebt. Al die borden aan scherpen. Nou, die hoeven dat tenminste niet meer af te wassen. Mienkukels, dat zijn jullie. Weet je wel dat je meer dan 100 borden hebt gebroken? Ja, baas, die is erger dan ik dacht hoor. Die borden aan twee kanten stuk. Pierre! Pierre! Kom alsjeblieft hier. Ja, wie is dat? Ga ah, gaat de peppy halen. Ah, nee, de kokkie. Nou ja, wij hebben het. Oh, allez, alle, alle, alle. Je weet het toch, ik druk aan de kok in de keuken. Huh? Ik ben de chef, de kok, de chef-kok. Ja, nou even beslissen graag. Wat ben je nou? De chef of de kok? Dat kun je toch wel ruiken, jongen. De kok, natuurlijk. Hm? Oh, heerlijk. Kok au vin. Pierre, deze niet-snutten hebben, hebben eerst kopieus gedineerd... en weigeren vervolgens te betalen. We hebben helemaal niet die nieuws gekopuleerd, hè, baas? En daarna hebben ze mij, de zirant nota bene, afreus beledigd. Neem ze mee naar de keuken en zet ze aan het werk. Jullie zijn oneerlijk, weet je dat? Flywheel heeft beloofd dat we gearresteerd zouden worden. Hooguit een schop onder de kont zouden krijgen. Maar over werk is nooit gesproken. Werken zal je? Of ik schop je net zo lang tegen die vettige vieze broek van je... ...dat je me smeekt om te mogen afwassen? Hé, hé, hé, wel voorzichtig aan, hè. Onder die vieze vettige broek klopt misschien een hart van goud. Ja, wat jou betreft, jij gaat bedienen. <laughs> Mijn moeders wens gaat alsnog in vervulling. <laughs> bedienen word ik toch nog bestoor. Je hebt het gehoord, hè? Hier. Deze is bestemd voor tafel 28. Opschieten, ja. ja? Ja, waarom nu weer helemaal naar tafel 28? Ik eet het hier wel op hoor. Deze schotels voor een klant. Heftig. <laughs> en nou vliegensvlug naar tafel 28. Vliegensvlug ook nog. Het is geen rosbiefschotel, dat is een UFO. Hé, hey, hé, hey, baas, wacht eens. Hé, hey, hé, hey. waar is die kleine lieve Mickey gebleven? Die hebben ze ook in de dangarbeid gezet. Kit moet ramen lappen. Kost zijn vader een paar nieuwe schoenen, want hij lapt het aan zijn laars. Ja, en dan ophouden met dat geleuter. Hé, aan je werk. En jij ook, gaan afwas. En zeg, waarom gaan we niet gezellig met z'n vieren naar de film, hè? Doen we de afwas als ze thuis komen. Goed idee, baas. Dan draait hij naast een enorme leuke film. Ik heb hem gisteren ook al gezien. Ik heb gebruld, echt waar. Gebruld, heb ik. Vond er niks aan. Je vond er niks aan en je hebt gebruld? Wat dacht je? Maar hoe ik ook brulde dat ik er niks aan vond, denk maar niet dat ik mijn geld terugkreeg. Ravelli, wa waarom hou jij niet even een poosje je adem in? Al is het maar een kwartier. En nou, opschieten geblazen, vleediel! Oh, mon oh, dieu! Mon dieu, stoppen met de gezang en gaan ze afwassen, hè? Afwassen en, en een goede spoel, hè? Oké, okay, ik heb goed gespoeld. Kom ik volgende maand terug om die andere kies te laten trekken. Goed, ga ik nou. Oeh, jij denkt, jij stikken ze draken met de pierre. hè? Huh? <laughs> Lekker smikkel smikkel doen en als er nood nota komt, niks te betalen, hoor. Uh, ik kan jou niet helemaal begrijpen, niet. Hè? Ik denk, jij spreekt deze taal hele slechte, ja. Oeh, jij niet begrijpen, hè? Misschien deze stokken jou helpen te begrijpen. Weet je wat, Pierre? Met deze stokken gaat te doen? Laat maar raden. Nee, nee, nee, even niks zeggen. Ik weet het. Jij gaat stokbrood pakken. Pierre, heb jij wel eens tomatenjumjum -jum gemaakt? Tomatenjummajumma. Jij nooit gehoord hebben van deze gerecht. Ah, dat is lekker. Let op, dan verklap ik jou het recept. Allereerst neem je een beetje spinazie en dan roei je door een heleboel andere spinazie. Goed doorroeren. Dan neem je... Ah, even nadenken, hoor. Oh ja, je neemt nog een half pond verse spinazie. Doe je er ook door. En dan lekker, hoor. Ik ben een gek op. Bon, écoute, jij zegt, tomaten maar te yum-yum, en jij praat alleen maar over de spinazie. Weet ik, jom, ik ga toch geen spinazie yum-yum maken? Ik lust helemaal geen spinazie. Oh, eh, uh, chef? Eh, uh, oui? Weet u nog... Dat, dat heerlijke handje met die, met die knapperige gebakken vrietjes opzij, hè, die Franse vrijden. En, en gegarneerd met van die overheerlijke jonge erretjes en truffels. Ah, oh, ben oui, <laughs> dat is mijn specialiteit. Meester ma meesterstukken. Precies wat je zegt. Meesterstukken, stukken geballen. Oh, saint marie Mère ma cuisine en ruine. Ah, oh, terrible, dat te kost zelfs de kostbare voedsel op de grond. Ja, nou niet overdrijven, hè, François? Het ligt helemaal niet op de grond. Ik heb het in de schoot van de dame laten vallen. Ja, ze keek wel, hoor. Maar meer zo van, uh, daar heb ik nou jaren van gedroomd. Een haantje op schoot. Oh, je jullie woe. Jullie brengen me helemaal van die apropos. Ja, sanitaire behoeftes graag buiten onze conversatie houden, hè. Niks hier op de vol. Vlijwiel, wat kan je nou weer de lijn te trekken, Allemaal, ja, hoor, baas. Dan breekt het lijntje niet. Hé, dan ben ik gelijk weer van slag. Nee, hoor. U bent weer aan de beurt. U moet serveren. Precies. En wel niet aan bedaar, tafel 12. Dat is onze beste klant, Flywheel. Al haar wensen worden door jou bevredigd. Hier, bevredigd, midden in een restaurant. Dan laten ze me toch nooit meer binnen. Nou, oh, daar zou ik sowieso maar niet meer op rekenen. Vooruit, tafel 12. Ze zit al te zwaaien. Ober, Ober, Ober, Ober. Woehoe. Vertel het eens, Kijkt u nou eens naar mijn vlees. Ja, moet dat nou? Oh, daar heb je het al, hè. Aan twee kanten, helemaal verbrand. Ja, te veel in het zonnetje liggen, braaien en draaien. Oh. Hè? Weet je wat mijn advies altijd is? Hè? Flink invrijven met Vaseline. Onzin, onzin. Ik wil iets anders bestellen. Alhoewel, ja, veel trek heb ik niet meer. Uh. Brengt u mij dan maar een, een, een simpele uitsmijter. Ja, u wist hoe graag ik dat zou doen. Maar ik vrees dat de baas hem straks zelf nodig heeft. Laat ook maar ik bedenk me zo in dat ik, ja, dat ik wild wil eten. Nou goed, en weten we nou hoe u wilt eten, blijft de vraag wat? Jij ja, heeft vast nog wel ergens een overheerlijk bouwtje. Ja, daar beginnen we niet meer aan, dame. Eerst een bouwtje, dan gaan zitten ze om een moertje. Nee hoor, u, u neemt maar gewoon een lekker patatje oorlog. Uh, een patatje oorlog? Ja, een puntzak patat, ja? een flinke dot, mayonaise, huh? saté saus, pikken theelepeltje... Gootsteenontstopper en een zevenjarig jongetje. Mickey, He, dat is dan twee dollar. Nee, nee, nee, maar mijn beste man. Dat burgervoedsel kost hier naast zestig cent. Ja, dan moet u daar maar gaan eten. Ja, daar ben ik geweest, maar ze hadden geen patat meer. Ja, als wij geen patat meer hadden... ...konden we het ook voor zestig cent verkopen, kunststuk. Bovendien mag u de dumpzaak van hiernaast... Nog ...niet vergelijken met dit chique restaurant. Kijk, u eens naar die prachtige prenten hier aan de muur. Daar moet u ook voor betalen. Wat heb ik met uw kunstjes te maken, ober? Nou goed dan, dan zal ik u niet meer dan 60 cent berekenen. Maar dan moet u wel met uw ogen dicht eten. Ach, schrijf toch uit, kerel, ik heb mijn buik vol. Nou, dan zal ik de rekening even voor u opmaken, hebben. Syrah, Syrah, Syrah! Mevrouw. Deze Ober hier heeft mij zwaar beledigd. Ik zat geen voet meer in dit restaurant. Volstrekt met u eens, mevrouwtje. Wat een bediening, zeg. Ze werken je zo de deuren. Mijn hemel, wat gebeurt er allemaal in de keuken? Flywheel, meneer Flywheel, ik zag een muis in de keuken. Ja, wat had je dan verwacht, een olifant? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, ik heb niet naar een olifant gezocht. Ja, nu is de wat vol. Hè? Wat gebeurt daar? O, oh, gelukkig. Ik hoop dat hij de politie gaat bellen en jullie in de gevangenis gaat gooien. Oh, meneer Coart wel. Ja, wat is er allemaal? aan de hand? Deze hebben je flink duur zitten eten. Vervolgens konden ze niet betalen. Ik heb ze toen aan het werk gezet. Maar ze hebben de keuken afgebroken, onze beste klanten beledigd en weggejaagd. Ach, laat me toch wat rust. Andere zorgen. Uw kleine jongen is spoorloos. Al uren nergens te vinden. Uw kleine jongen is het zo'n groot roodharig kind vol sproeten dat Angelo heet. Nee. Nou, dan moet het Mickey zijn. Mickey? Oh, zo heet mijn jongen ook. Heeft u hem gezien? Wat is hij? Papi! Papi! Papi! waar word je nou? Mickey! Oh, mijn Mickey! Jongetje toch! Ja, nou goed hoor, fijn hè, meneer Kortwel. Zeg maar, ik even wat vragen. Wat de beloning betreft. Wie ja, heeft er hier over een beloning gesproken? Hé, hey, de heer Fly, willen seconde geleden. Weet u het weer? Heren, ik vrees dat ik nooit kan vergoeden wat u voor mij gedaan hebt. Niet vergoeden? Oké, okay, dan nemen we Mickey weer mee. We weten genoeg mensen die meer bieden. Dat ja. Ik weet het niet toch een het idee, zegt met zo'n kind geld te verdienen. Dat is een prima idee, baas. We gaan met hem op de kermis staan. U begrijpt hopelijk wel, heren, hoe dankbaar ik u ben. En als er ook maar iets is waarmee ik u van dienst kan zijn... Meneer Korswell, u bent toch de eigenaar van dit restaurant? Jazeker. Nou, meneer Korswell, dan is er iets dat u voor ons kunt doen. Kijk, meneer Kortwel, een grote dienst kunt u ons bewijzen. Le Leen ons 1 dollar 20. 1 dollar 20? Ja, kunnen we eindelijk hiernaast een lekker patatje oorlog gaan eten. U heeft geluisterd naar aflevering 12 uit het speciaal in 1932 voor Groucho en Chico Marx, geschreven radiofuiten, advocatenkantoor, Flywheel, Seister en Flywheel in de bewerking van Chris van Hoorn. U hoorde Luc Lutz als Waldorf T. Flywheel, advocaat van Kwaaie Zaken, Pieter Lutz als Emmanuel Ravelli zijn diefjesmaat, Maria Lindes als Miss Dimpel, zijn secretaresse. En verder de stemmen van Angelique de Boer, Arnold Gelderman, Bob van Tol, Jo Vischer en Olaf Wijnands. Technische Realisatie Tom Prudon en Monique Stam. Productieassistentie Marga Oskamp. Regie Hero Muller. Eindredactie Justine Pauw.